Niek op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwerken. Regie, Ad Leubler. 2177. Het hele zonnestelsel is bewoond. Met behulp van kunstzonnen zijn het koude, ver afgelegen Pluto... en de grote manen zoals Jupiters groene, grasbedekte Ganymedes... bewoonbaar gemaakt. Het verrichten van routinehandelingen en het gebruik maken van kennis...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 Voor Yukio, David en Aileen telt alleen het terugvinden van de baby Flores. Zij realiseren zich nauwelijks dat dit door machten buiten hen door te worden. Het duidelijkst, want het meest gewelddadig... zijn de acties van de ongrijpbare bende van het Zwarte Plateau. Terwijl Yukio, David en Aileen tijdens hun reis naar de Aardse Maan... met 3 over de filosofie van Batombo-keuvelen overvallen bendeleden... Aanhangers van diezelfde Imper 3 op Ganymedes hun woonkoepel in een poging de telekinetische versterker in handen te krijgen. De versterker is echter niet op Ganymedes. Hij is bij het vertrek van Yukio in diens ruimteschip geladen. Wanneer dit nieuws Imper 3 op de maan bereikt, steelt hij zelf Yukio's schip. Centraal Ruimtebureau van Maanpolitie. Hier Centraal Ruimtebureau van Maanpolitie. Urgent. Ik herhaal Urgent. Urgent aan de Interplanetaire Opsporingsdienst... en het Centraal Ruimtebureau van de Aardse Politie. Onmiddellijke plaatsbepaling en zo mogelijk aanhouding... verzocht van een Ganimese ruimtebol... type A4, gezinsjacht met vrachtaccommodatie. Registratie nummer 52, 13DDG-741, bouwjaar 2175. Fabrikaat Galvano Gemeenschapsindustrie... Galvano-koepel, Zuidwestsector, Ganymedes. Wist jij al die nummers? Ik herhaal... Zo staat het schip, de boek in de administratie. Het is toch veel leuk om met een naam te geven. Nee, dat is zo'n schip. Die zou kunnen noemen zoals de pont van Manja. Gewoon Manja of... gewoon aan de Galvano-koepel, Zuidwestsector, Ganymedes. Bergleeuw. Vind je bergleeuw goed, pap? Bedoeld schip is tien minuten geleden van Maanhaven-Scott opgestegen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze diefstal in verband staat... met de overval eerder vandaag op Prasino- Koepel. Zuidoostsector Ganymedes. Aanwijzingen omtrent de identiteit van de dader of wel daders zullen worden verspreid. zodra wij de ons ter beschikking staande gegevens hebben geordend. Eind urgent opsporingsverzoek. Nou, ik hoop dat die rob die veel verschrikkelijk ontzettend gaat pakken. Lastig dat we geen signalement hebben, hè? We weten niet eens of we met één dief te maken hebben. of dat er nog tien anderen tegelijk naar binnen zijn gekomen. Geen mens heeft iets gezien. Lastig, lastig. Bergleeuw, dat is de tand. Onbegrijpelijk. Ik bedoel, die ene man zag het schip praktisch opstijgen. Hij heeft alleen belangstelling voor types ruimteschepen... niet voor types misdadigers. Ugh, mm -hmm. wie begrijpt als politieman ooit het publiek? Nooit bekommeren ze zich immers om onze noden. Wat? Lastig, lastig. Ja, ja, dat zal wel. Razende Wolf, dat is ook een goede naam. Het blijft verbazingwekkend hoe slecht mensen hun omgeving waarnemen. Welke politieman treft ooit de ideale getuige, Iemand met een bondige, heldere getuigenverklaring... Nee, het is, het is allemaal lastig. altijd weer lastig. Ja, verseurende beer. Er liepen toch honderden mensen in het landingsgebied rond. De reizigers die formaliteiten betreffende hun eigen schepen regelden... en ambtenaren die hen behulpzaam waren. Men was hinderlijk intensief aan het werk. Ja, ze dachten heel ontzettend gewoon aan hun kinderen thuis. Ja, lastig, lastig. Ja. Als, het als Imperdino iets gezien heeft. Ja, lastig. We kunnen hem niet vinden. Of ruimte Adelheid, vind jij, Bob? Op de haven is hij niet meer. En in het korte tijdsbestek kan hij nog vijf ondergrondse treinen gepakt hebben. Vijf! Lastig. Ruimteschepen hebben natuurlijk geen snavel. Hè? Twee treinen hebben we gecontroleerd op de eerste halte naar de ruimtehaven. Boemels, u kent dat. Maar het duurt nog wel even voor we die drie snelverbinding kunnen contacten. Lastig. Ik zag Imper uh, 3 nog naar een telefooncel lopen. Dat was een interplanetaire. Als hij eerst heeft gebeld, kan hij een van die drie treinen nooit gehaald hebben. Nou, het is een uh, soort koning op Mars, Imper 3, Daar zouden ze dus niet op hem wachten. Ach, dat telt niet op de maandavis. Konings. Nee, keizerschier. Wat moest Imper 3 in een interplanetaire cel? Ik bedoel, hij vertelde ons dat hij zaken op de maan te regelen had. Ja, ja, lastig. Heel lastig. Ach. Ik ben kerstgevallen. Houd daar rekening mee. Gaat u hier zitten? Spijt me dat u geboeid moet blijven met de bewakingstonden erop. Aardig laboratorium niet. Van mij krijg je niks los, zei Milton. Het is er? Moeilijkheden, ik krijg net een telefoontje. Goed, maar vertel me nou niet dat we die decodeur niet krijgen... als we onze gegevens snel moeten analyseren. Dat is het niet, dat is het niet. De presidenten wilde de ondervraging van de gevangenen zelf bijwonen. Jezus. Zij zal ook niks uit me krijgen. Als u nu even uw mond houdt... Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando eenheid van de 3e offensieve divisie. Leef het Zwarte Plateau. Dat heb ik wel geteld al 143 keer in het procesverbaal gelezen. Opmerkelijk aantal. Ja, in het procesverbaal van drie bladzijden. Hoe laat komt ze? Ze is onderweg. Kunnen we de apparatuur beter inschakelen? Ja. Wat gaan jullie met me doen? Maak u niet ongerust, een simpel onderzoek. Jullie hebben het recht niet. Ik ben krijgsgevangen. Wij zijn niet gewelddadig. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando-eenheid van de 3e Offensieve Divisie. Blijf het zwarte plateau. Ik zet u deze adem op. Hij is licht. U voelt hem nauwelijks op uw hoofd drukken. Wat zijn dat voor draden? U zult niet voelen. De adem is alleen een registrerend instrument. Gaan jullie in mijn hoofd kijken? Zijn daar al die televisietoestellen voor? Dat is een aardige omschrijving. Pakkender dan de officiële terminologie: selectieve visualisatie van de encefalitische energiepatronen. Niet om u ongerust over te maken. Ik stel u een vraag, ik noem een woord en we zien uw reactie. Ik heb alleen al acht beeldbuizen aangesloten, ideaal. Bij een gewone patiënt heb ik een er maar drie ter beschikking. Ik ben geen patiënt. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando-eenheid van de 3e Offensieve Divisie. Leef het Zwarte Plateau. Zeg, Milton, alles hm. werkt. Alleen de diepte televisiebeelden staan wat plat afgesteld. Geef ze dan wat meer diepte contrast. Ja. Uh, stel eens wat testvragen. Naam. Wat? Ja, ik had het tegen u, naam. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando van de 3e Offensieve Divisie. Leef het Zwarte Plateau. Stel in godsnaam een andere vraag. Dat was 147. Vader. Ik ben niet gek. Grapje? Ik zeg niks. Levensdoel? Meet, Milton, meet. Nou, huh? ik kreeg twee keer hetzelfde gezicht. Energieintentie 8. Hoog? Ja, er zit trouwens er verdomd weinig progressie in de hersenbewegingen. Erg afgeknepen. Denk alleen op commando, kan dat? Best mogelijk. De oriënterende conditionering met geatrofieerde verantwoordelijkheid. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando eenheid van de 3e offensieve divisie. Leef het zwarte plateau. Hoe is de onderlaag? nee wat? Toestel 5. Toestel vijf. Energiebeeld van het onbewuste. Een te grove zeven uiteraard. Maar het geeft toch enige indicatie? Nou, weinig beweging. Afgevlakte synezoïden. Lijkt op een fysieke blokkering. In ieder geval partieel. Precies als we dachten dus. Hm. En wat dacht u dan wel? Heeft u vermoeden dat een resultaat geleerd... Ach, mevrouw Müller. Resultaat, resultaat. Als je de vraag naar resultaat voorop stelt, blijf je, je nergens met de kwaliteit van je De derde offensieve divisie levert het zwarte plateau. Als u even mijn kant op komt, excellentie. Mm -hmm. Ik hoop dat we u inderdaad iets kunnen. is alleen een naam voor heel verschrikkelijk ontzettend kleine ruimtescheepjes. Vind je ook niet? In per aan basis, in per aan basis. Doelschip behouden geborgen. Herhaal, doelschip behouden. Hoogheid, u hebt ontwijkers komen kunnen maken. Voor het alarm goed en wel uit was, zat ik al dicht op het maanoppervlak. Wat is uw positie? 8 kilometer ten noord-noordoosten van ruimtehaven Kakaien. Ik sta met het schip in een kleine krater. Geen ondergrondse steden in de nabijheid. Moment, Hoogheid. We checken uw positie op de maankaart. Ja. Acht kilometer ten noordoosten van Kagarin. Een kleine drielingskrater. Ik zit in de middelste. We hebben geluk. Er zijn geen observatieposten in de buurt. Zelfs geen ondergrondse spoorlijnen. Ze zullen u niet gauw vinden. Zorg voor een ontsnappingsmogelijkheid. Is al onderweg, Hoogheid. Een transportschip dat ook het A4-schip kan bergen. Hoe staat het met het opsporingsverzoek? Ja, ik kon het met de instrumenten hier aan boord niet ontcijferen. Het schip is wel beschreven, maar van u is geen signalement verspreid. Kennelijk heeft de maanpolitie nog geen idee wie de dader is. Dat kan niet lang meer duren. De maan is overgeadministreerd. Ik geef ze nog een kwartier, dan weten ze dat ik achter zit. Dat is ook de gissing van de staf hier. Bovendien is er nog een man die op Ganymedes krijgsgevangen werkte. Soldaat nummer 19 van de 14e eenheid van de 3e Offensieve Divisie. Is het een geblokkeerde? Wel, hoogheid. het is een soldaat... Is het een geblokkeerde? Helaas, ja. Dan had ik mijn dubbele identiteit toch niet langer verborgen kunnen houden. Een grafonderzoek onderzoek met de politiedetector zal niets opleveren. Nee, nee, maar een verfijnd beeldonderzoek van de hersenen wel. De Martianenpolitie loopt te veel achter om dat te verrichten... zoals alles achterloopt op onze planeet. Maar op Ganymedes... ...zijn ze daar heel goed toe in staat. Lisa, Manja, Sprinkhaan, dat zijn de aardige namen. Nee, Steekwespen, Razende Wolf, Grommende Beer, Bergleeuw, Keizerscheer. Ik heb er een hele ontzettende vloot van verschrikkelijk ontzettend goede namen. Leuker dan niet heel verschrikkelijk vervelende nummers. Ik ben bang dat u me eerst het eerder anders ook moet uitleggen, professor Voortman. We zijn met een zeer verfijn beeldonderzoek van de hersens bezig. Ja, dat begrijp ik. U bent altijd uitmuntend in het aanwijzen van het vanzelfsprekende. Hoe laag uw opinie over politici ook is, meneer Voortman. De president van Ganimeders is niet de wil. Ik ben niet gek. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando eenheid van de 3e offensieve divisie. Leef het zwarte plateau. Laat hem daarmee ophouden, Milton. We zijn de 154ste... Kunnen. Uw uitleg, graag. Uh, het spijt Excellentie. Zoals u ziet ondervraagt Dr. Milton de proefpersoon. De gevangenisdadiger. Wij trachten de onderzoekssituatie neutraal te houden. Los van ons oordeel, los van elke etiketering, verzamelen we cijfermatig materiaal. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commandoeenheid van de Derde Offensieve Divisie. Leven het Zwarte Plateau 155. Voetman. Het is geen ondervraging in de klassieke zin van het woord, Excellentie. Uh, Milton noemt iets, een stoel of een begrip zoals uh, zorgvuldigheid. Daar denkt de proefpersoon dan over, of hij het wil of niet. En wat hij denkt, meer specifiek de beelden die het woord bij hem oproept... ...zien we op de beeldbuizen en de dieptetelevisieschermen. Acht heeft u er hier. Uh, ja, de beeldbuizen 5, 6, 7, 8 zullen u niet veel zeggen. Ze geven aan hoeveel energie per gedachte, per gedachtesprong gebruikt wordt. En bovendien geven ze, en dat is heel interessant... ...wel nog informatie over andere functies. Nee, voor de oppervlakkige beschouwers zijn de schermen 1, 2, 3 en 4 interessante. Brand, ik voel echt niks... Van die helm. Oorlog. Ik ben moedig. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commandoeenheid. Van de 14e commandoeenheid. Van de derde offensieve divisie. Leven. Leven het zwarte plateau. Ach, wat een beweging. Zag u de hoeveelheid opeenvolgende beelden bij de laatste vraag? Dat valt heel wat te zien, inderdaad. Dat een mens zo kijkt. Mm -hmm. Kijk, je moet even weten hoe je kijken moet, hè? Kijk, op scherm 1 ziet u de gedachten sprongen in hun normale snelheid. Alleen wat uh, vage flitsen. Ja, het ging maar te vleug. Ja, nou, beeld 2 is ook niet zo schokkend. Het vertraagt de beeld. Het gaat nog uren door nadat we met de test gestopt zijn. Nee, 3 is dan bepaald leuker. Daar geeft de computer die beelden waaraan met een bepaalde kracht gedacht is... een meetresultaat. De belangrijkste gedachte? Uh, ja. Waar je het hardst aan denkt. Juist. Waar meer dan normale energie werd aangewend. En nu beeldbus 4. Daarop zien we de gedachten die steeds terugkomen. De herhalingen. Ach, Milton, stel de laatste vraag nog eens. Ja. Oorlog. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando eenheid Kijk, van kijk, selectie, dat is geen vier. Dat gezicht. Ik zie het nu al voor de achtste keer. Ik ken die man. Vaag. Ik moet hem eens ontmoet Na de vierde keer heb ik het beeld doorgesteld naar de politie. Het is geen bekende misdadiger, anders had ik al antwoord gekregen. Duidelijk een Martian. Die gouden oorplaat. Die kostbare katting bijna een kraag. Vol edelstenen. Het lijkt een minister... Een burgemeester van een van de twintig grote koepelsteden? Nee, u bent bevooroordeeld wat Mars betreft. Maar de politie zal op dat sporen natrekken. Dat is vreemd. Wat jij van samurai's gericht, Pan? Ik begrijp bij God niet waar je het over hebt. En lastig. Over die namen? Elke naam? Dat is heel vreemd. Wat je een hele verschrikkelijk ontzettend de tijd al over vertel. En heel lastig. Wat is lastig, inspecteur? Die passagier van u. Oh, in 3. Ik kreeg net het signaal omtrent de laatste gecontroleerde trein binnen. Ja? Tja, het... Het, het is lastig. Het, het is negatief. Negatief? Infra 3 was niet in die trein. Net zo min als in een van die vier andere treinen. Net zo min als op de ruimtehaven. Gewoon nou, op de wc dan. Onzin, iemand blijft geen half uur op het toilet. Oh, stel ik. Misschien moeilijk gehad. Ja, of als hij plotseling niet lekker is. Nee, gewoon. nee, dus... alle bezette wc's zijn gecontroleerd, meteen al. Ja, het, het is lastig. Maar dat betekent... Het zou niet meer lastig mogen zijn, nu er maar één conclusie overblijft. Nee, nee, ik, ik bedoel... De man hield er rare opinies op na, maar... Ik, ik kan het niet geloven. Ik heb moord op een interplanetaire conferentie ontmoet. Behalve de persoonsbeschrijving... heeft de interplanetaire politie ook nog een lijst van titels doorgezet. Heeft hij een academische graad? Uh, nee, luister maar eens. Dat klinkt bijna middeleeuws. Imper de derde, groot imperator, erfgenaam van de aanspraak op Mars... specifiek der trouwe gebieden. Ik ben zon, Mars, 19. u noemde mij nog... bevoorwoordeeld voetman, de maar ik had gelijk. De overval op jullie... Is. en op Deven een koepel van ons pletom. groene grasbedekte genuïmedes... werden op Mars georganiseerd... Hmm. Imper de derde imperator. Het tweede deel van de titel is een werkelijk raadselachtig. Erfgenaam van de aanspraak op Mars. Erfgenaam? Erfgenaam van wie of wat? En, en welke aanspraak dan wel? Op die conferentie was Tri alleen een waarnemer. Zijn gebied was niet bij de Martianse federatie dat er in de is aangesloten. Daarom had hij op de conferentie geen stemrecht. Hmm. Hij was een kleine, onbetekende vorst. Stop! als Onze bloedpersoon! Hij is bewusteloos. Dus hij heeft met alles te maken. Ik bedoel, Imper 3 stal niet alleen ons ruimteschip... maar hij zat ook achter die overval op onze woonkoepel. Ja, ongetwijfeld. Jop. Dan gaan die mensen, de Ganimese politie is zeker van de beschuldiging. Maar als onze koepel thuis op Ganymedes in naam van het Zwarte Plateau werd aangevallen... Mm -hmm. dan had Imper 3 ook te maken met die poging tot ontvoering op Mars. Ja. Ik bedoel, die was als een Zwarte Plateau-overval georganiseerd. We kunnen nog verder teruggaan. Wanneer de Zwarte Plateau-bende en Imper 3 bij elkaar horen... Dan is Imperdri ook verantwoordelijk voor de kidnapping van die idiote politie-inspecteur En hm gaan die meeste politiefunctionaris, meent u? Die ja? op mars verdwenen. Ja, dat is een heel, echt, een, een verschrikkelijk ontzettend idioot hoor. Toen bij ons alle baby's waren weggedacht en toen alleen mijn vader wist wat er aan de hand was. Toen, omdat hij die heel verschrikkelijk ontzettend goede wegdenkversterk had gebouwd. De. telekinetische versterking? Ja, ja. Vertel mij wat. Hier op de maan zijn er hele televisienachten aan besteed. Lastig te begrijpen. Ja, het is gewoon wegdenken hoor. Maar Maldoror, die, ja, die was zo heel verschrikkelijk ontzettend stom. Ja, en mijn vader niet geloven. En toen bracht hij hem naar een gekhuis. Maar daar hebben Maja en ik, mijn vader, weer heel verschrikkelijk ontzettend gauw ah, uitgehaald. Ja, ja, ja, David, dat was erg goed van jullie. Maar dat weet de inspecteur Arno. yuki was nou aan het praten. De hele tijd werd één doel nagejaagd: de versterker. De bende ontvoerde Maldoror. Dat was makkelijk, die was toch op Mars. Ze hoopten dat hij iets wist. Maar nee, natuurlijk. Toen kwam ik zelf op Mars. Ja, met mij erbij en Aline. Nou, moet je stil zijn, David. De poging om mij te ontvoeren mislukte. Is het kwam omdat jij die stil, stil, stil, nee, nou gestoord. Nee. Een tweede poging konden ze niet wagen... want ik was voortdurend door een lijfwacht van Martiaanse politiemannen omringd. Mm -hmm. Het was alleen daarom dat ze gaan niet mee het aanvielen. Ik bedoel, daar was niemand op een overval bedacht. Ze hadden meteen beet ook... In het universiteitsgebouw kregen ze mijn aantekeningen in handen. Samen met het rapport van professor Footman en dokter Milton. Klopt. Ze namen alles mee. Tot de snippers uit de prullenmand toe. Maar hun tweede oorlogsdaad, de overvallen koepel, onze thuiskoepel, leverde niets op. Ik had de versterker in het schip geladen. En nu heeft de bende hem toch lastig. Ja, wat nou? Ik begrijp niet waar u heen wilt. Wat heeft de bende? De telekinetische versterker is aan boord van het schip dat Imper 3 heeft gestolen. Maar kom nou, die hadden we er toch <lacht> immers al heel verschrikkelijk ontzettend lang uitgehaald. Wat? Ja... ja. De versterker is niet aan boord van het schip. Nee. nee. En iedereen dacht. Ik heb nooit verteld dat we dingen hebben uitgeladen. Het kwam nooit uit sprake. Dus Je drie... Ja, die heel verschrikkelijk ontzettende door Roddief. Je heeft lekker nog niks. Imper 3 aan basis. Antwoord onmiddellijk. Ik herhaal imper 3 aan basis. Idioten. Antwoord onmiddellijk. Antwoord als ik oproep. Wie kwam met het bericht dat de versterker aan boord van Kurisana schip was? Hoogheid. Antwoord. De uitvoerder van plan Q, commandant van missie 97, kolonel Linden. Het vrachtruim is leeg. Hoogheid. Leeg. Kolonel Linden. Kolonel Linden was zeker. Hij is juist gearriveerd. Leeg, zeg ik. Kolonel Linden brengt verslag uit aan de staf. Leeg. Hebt u mij goed verstaan? Ik ben perplex. Als idiot kom ik zelf in actie. Ik steel het schip en gooi mijn identiteit voor de wolven. Het is onbegrijpelijk, Hoogheid. Ja, en waarvoor Een leeg schip. Te meer. Wat? Te meer dat de kolonel zich niet vergist heeft. O, oh nee? De ondervraging van de bewoners van de Prasino-koepel werd rechtstreeks aan de basis doorgezonden. Kolonel Linden leidde het verhoor voortreffelijk. De ondervraagde zaten er nog relatief ontspannen bij. Niemand had enig vermoeden van de leugendetector in de zitting van de stoel. De antwoorden waren zonder uitzondering gelijkluidend. Dat Kourishawa de versterker had meegenomen? Ja, hoogheid. Ja, toch is hij niet hier. Dat is hij erg. Ja, maar waar? Het kan niet op de maan gebeurd zijn. Ja, in vijf minuten. Terwijl ik het schip vanuit de interplanetaire telefoon zou kon zien. Het is nauwelijks aannemelijk. Aan de andere kant heeft Kurisawa's schip twee volle dagen op de ruimtehaven van Olympica gestaan. U bedoelt dat de versterker hier op Mars is uitgeladen? Zorg dat het onderzocht wordt. Ja, hoogheid. En haal me van de maan af. Stuur een ruimtesloep vooruit om me op te pikken. Het is nu onzinnig geworden om het Kurisawa's schip op te stijgen. Een Ganimese A4, waar de hele interplanetaire politie macht op loert. Die Imper 3 kan geen kant meer op. De interplanetaire politie is in staat van groot alarm... nu het bewijs van zijn betrokkenheid bij de misdaden van de bende van het zwarte plateau geleverd is. En met die Ganimese ruimtebol van u, dat A4-schip, komt hij er zeker niet door. Ja, en als hij nou een ander schip vindt? Dat lijkt me lastig. Oh, ik ben blij dat het voorbij is. Voorbij? Voor ons niet. De rest is toch routine weg? Ja, ja, ja lastig. Maar, routine... Dan nou kunnen we Floris tenminste ongestoord zoeken, jongen. Ik heb aanpassing gereserveerd voor onze tocht naar Venus en Aarde. Ik bedoel, inspecteur, er is geen bezwaar dat wij nu meteen in behandeling gaan? En nee, een standaardbehandeling vergt vier dagen. Mochten er in die tijd nieuwe vragen reizen, dan stellen we die wel. Eigenlijk ben ik blij dat we niet van die bedreiging afwisten. Naast die ongerustheid over Floris... Ja, Eileen. Maar kom, we kunnen verder. En we zullen hem vinden. Je mag mij ook wel eens vastpakken. je zit altijd maar een haar. Het enige wat ik wel hoop... Ja, wat, je? Dat we een nieuw schip van mevrouw Muller kunnen krijgen Oh. Ik bedoel, de president, dat mag mij niet. En dat liet ze me goed merken ook. Zeg, so, voetman? Ja, ik gelijk Ligt die man te eilen? Moet er geen dokter bij komen? Kijk eens wat er allemaal in dat hoofd gebeurt. Nee, de bewusteloosheid is voorbij. De proefpersoon slaapt. Dit is droomactiviteit. Mijn god. Ja. Droomt een mens zo? Sommige mensen, ja. Maar zijn deze dromen niet wat gewelddadig? Ze zijn abnormaal agressief, excellentie. Ja. ja. Ik ben blij dat u dat ziet. Dit droompatroon bevestigt in overvloed de conclusie waar dokter Milton en ik al eerder toe waren gekomen. En met deze man is geknoeid. Om het duidelijker te stellen, deze man is verbouwd. Verbouwd. Dezelfde ingreep die u bij een eminente intelligentie als Kurisava overweegt. Dat is geen vergelijk, Voetman. Deze misdadiger hier heeft een verandering ondergaan die hem tot moordenaar en soldaat maakt, nietwaar? Ja. Maar bij de behandeling die ik voorsta, gaat het er juist om het verantwoordelijkheidsgevoel van Kurisava te vergroten. Nee. Het is niet wat u met de behandeling voor hebt wat ik afwijs, het is de behandeling zelf. Als u iets in iemands hersens verandert, verandert de hele persoonlijkheid. Een beslissing tot verbouwing, excellentie, moet je eerst honderdmaal overwegen en dan nog eens duizendmaal uitstellen. Ik ben soldaat nummer 19. Waarom moeten we ons nou uitkleden? Deze kant op. Ja, zuster. Pap, ik, ik vind het zo verschrikkelijk ontzettend eng in het ziekenhuis. Kabines staan al klaar. Nee, nee ik, ik wil niet in zo'n glazen kist liggen. We doen het alle drie, David. Je vader ook. Ja, maar het is heel verschrikkelijk ontzettend griezelig. Onzin. Kom nou Maak je niet ongerust, David. aanpassing is een absoluut betrouwbaar procedé. Zeg, David. Ja? Toen ik tien jaar was en ik met vakantie naar de aarde ging, moest ik ook in zo'n cabine. Je merkte er niets van. Je bent alleen geweldig sterk als je wakker wordt. Doet het echt geen pijn? Nee. Echt? Echt? Echt. Heel verschrikkelijk het echt? Zo, ja. Nou, kijk eens. Je drinkt alleen dit glas leeg. Hier, het smaakt nergens naar. Oh. Oh. Nou. Zie je Het net melk? melk met maar dunner. Nou, kijk eens. Kom, dan ga je hier in deze glazen kabine liggen. Je maar zelf maken. Zo. En dan valt je in slaap. En als je slaapt, sluiten we het toestel op je aan. En over vier dagen maken we je wakker. En dan ben ik heel verschrikkelijk ontzettend sterk. Ja, maar als je op de aarde komt, voelt alles weer gewoon Daar is het zwaartekracht aanpassing voor. Het is dan net of je op Ganymedes loopt. Ik, eh, ik hoop dat u in deze cabine past, mevrouw. Het is de, de breedste. Ja, eerlijk gezegd. Ja, u bent misschien toch nog te gezet. Ik ben er ook bang voor. Zuster? Uh, ja? Hoe weet u mijn naam? En nou, dat wij van Ganymedes komen? Ik heb je immers op de diepte televisie gezien. Nee. Op het journaal. Nee. Toen je de presidenten van Ganymedes geen hand wilde geven. Nee. nee. Nou, dat over vier dagen, David. Zuster. Die Muller, Oh, die presidenten. Dat is over vier dagen. Welkom aan boord, Hoogheid. Uh, commandant, jullie hebben me vlug opgepikt. En ongezien, Hoogheid. Alle kanalen van de maanpolitie en de interplanetaire politie hebben we afgeluisterd. Niemand heeft uw ontsnapping gesignaleerd. Als ze al dachten dat u op het maanoppervlak zat, dan denken ze dat u daar nog bent. Mooi. Uh, hoe lang doen we over naar Mars? Zes uur, Hoogheid. Het is een snel vrachtschip. Hmm, zes uur, kon slechter. Wat is het laatste nieuws? Wel, Hoogheid... Uw signalement is door het hele zonnestelsel verspreid, ben ik bang. Idioot, ik vroeg je om iets nieuws. Uh, dit was te verwachten. En wat je verwacht, kommandant, is geen nieuws. Pas wat je verrast is de naam nieuwswaardig. Nou, Hoogheid, de regering van Mars... Die aanmatigende narren van de federatie bedoel je? Uh, ja, Hoogheid, de regering van de federatie... weigert de interplanetaire politie op Mars toe te laten. Ah, aha. Hoogheid? Dat is nieuws. Dat had ik niet durven hopen. Dat opent perspectieven. Commandant, wat is uw rang? Uh, luitenant, hoogheid. Beschouw uzelf kapitein van uw aan. Hoogheid, dank u. Verbind mij met de basis, kapitein. De subradio staat daar. Als u even met hem meeloopt. Missie 98 groep basis. Missie 98 groep basis. Ja, commandant. Hier in Perdri. Hoogheid, u bent behouden aan boord. Weigert de federale regering nog steeds om de interplanetaire politie op Mars toe te laten? Ja, Hoogheid. Wat voor reden geven ze op? Wat te verwachten was, dat het vinden van een misdadiger, het spijt me, dat waren hun woorden. Ja, ga door, ga door. De federatie stelt dat het vinden van een misdadiger en het opsporen van een bende op Mars de taak van de federale politie is. Daarbij hebben ze geen inmening van buiten nodig. Dus geen interplanetaire politie op hun planeet. Mooi. Maar ze vergeten dat wij zelfstandig zijn. Weiger dus politie van de federatie de toegang tot ons gebied. Uiteraard, hoogheid. Regel een diepe televisie-uitzending. Wijs in die uitzending de beschuldigingen tegen mij verontwaardigd van de hand. Zeg dat het een misdadige truc van de federatie der twintig koepels is... om mij verdacht te maken. Zeg dat ik niet persoonlijk voor de tv kan verschijnen... omdat ik nog steeds zelf naar de verdwenen baby Floris op zoek ben. Leg daar de nadruk op. Mijn begaandheid met het lot van het kind. Ja, maar Hoogheid, u kunt op zijn vroegst over zes uur op Mars zijn. Het is verdacht als wij u niet voor die tijd kunnen vinden. Over drie uur kom je met een bericht dat mijn luchtvlot vermist wordt. Het antwoord niet meer. Jullie vrezen een ongeluk. Een reddingsploeg is onderweg. Uh, uh, ja, Hoogheid. Zodra ik geland ben, arrangeren we een journaaluitzending. Ergens in een kloof. Bij een gestrand luchtvlot. Zwaar beschadigd. Zelfs de radio werkt niet meer. Sabotage. We schuiven de schuld op de federatie. Zij hebben u vlot gesaboteerd. Juist, zij zitten erachter. Het is allemaal één groot, weerzinwekkend complot tegen de kleinere, zelfstandige rijken op Mars. Het is een tactiek, maar of het overtuigend is. Het overtuigt als het overtuigend klinkt. Het lokt uit. Zolang de interplanetaire politie en de federatie elkaar in de weg zitten, hoeven wij geen aandacht te trekken. Dat gaan we nu juist wel doen. Trek aandacht zoveel mogelijk aandacht dat je zelf in mijn onschuld gaat geloven. Met brutaliteit komen wij het verst. Het is hemeltuigend, woedsman. Erger. Het is strijdig met de feiten. Die onschuldverklaringen van die man, die imperdrie, is staan lijnrecht in tegenspraak met de uitslag van het onderzoek dat wij hier verricht hebben. Je kunt een wetenschappelijk bewijs niet creëren. Ik gegeven. bedoel de houding van de federatie. Een weigering om de interplanetaire politie op Mars toe te laten. Dat is politiek. Ja. Wetenschap is uw kant. Zeker. Daarom liet ik u ook komen. De zaak dat? Daarvan heeft u me overtuigd. Heeft duidelijk twee kanten. U bedoelt het rapport dat u aan uh, dokter Milton en mij gevraagd hebt? Ja. Het is duidelijk. Dat de wetenschappelijke kant, het cijfermatige of laat we zeggen theoretische deel, u het meest aantrekt. Dat bleek gisteren ook weer bij het onderzoek van de gevangen misdadiger. Ja, dat wel. De strafrechtelijke kant. Het gedetailleerde verslag van de schade... die door als misdadige onverantwoordelijkheid is veroorzaakt... staat u duidelijk tegen. Als u bedoelt dat wij niet in staat Daarom zijn... Daarom heb ik besloten... het rapport in twee delen te splitsen. U en dokter Melton... blijven verantwoordelijk voor het wetenschappelijk deel. De theoretische achtergronden, het voor de rechtbank bestemde verslag, wordt echt opgesteld door twee andere deskundigen. Ik heb mevrouw dokter Vrouwenliep en mevrouw dokter Milhill, daarvoor intussen de opdracht gegeven. U rangeert ons uit omdat wij voor een collega ontmoeten. Laten we zeggen dat u zich bij de doodstaart op het wetenschappelijk interessant. Reden waarom u weigert het gevaar tot u te laten doordringen waaraan onze wereld heeft blootgestaan. En wat ik u gisteren over het gevaar van verbouwing vertelde... ...wilt u dat vervloekte idee toch doorzetten? In de barbaarse, 20ste eeuw, voetman, ...kwamen misdadigers er misschien makkelijker af. Als je toen de verminking van duizend kinderen op je geweten had... ...door het verspreiden van een slecht getest slaapmiddel... ...hoefde je niet eens de in. Nee, je kon voor de rechtbank nog op de geëiste schadevergoeding beknibbelen. Als je toen een gifwolk liet ontsnappen die mannen, vrouwen en kinderen voor het leven verminkten, kwam je met een boete af die zo laag was dat je er minder van merkte dan van het zakgeld dat je aan je afstuderende zoon afschroef. Wij zijn nu verder, voet me. Diefstallen, die hele ziekelijke nadruk op het bezit, interesseren ons niet meer. Maar misdaden tegen de mensheid, die pakken wij eindelijk echt aan. En Kurisaba heeft onze kinderen in gevaar gebracht. Hij heeft ze blootgesteld aan een niet eerder beproefde kracht. Kolonel, gaat u zitten. Gefeliciteerd met de uitvoering van Missie 97. Het spijt me dat een van mijn mannen in handen van de Vijand viel hoogheid. Maar nou, ik heb begrepen, heeft het u zelf persoonlijk last veroorzaakt? Oh, dat is niet. Zolang de interplanetaire politie en de Federatie met elkaar blijven hangen waren, hebben wij de tijd, mannen die eenzelfde behandeling hebben ondergaan, naar ondergrondse legerplaatsen af te voeren. Tegen de tijd dat de interplanetaire politie eindelijk hier arriveert, is er geen geblokkeerde meer te vinden. En het was je reinste pech dat de Versterker al was verwijderd. En dat de inlichtingen die u kreeg niet klopten? Ja. Onze inlichtingendienst onderzoekt of de Versterker hier op Mars is uitgeladen? Ja, hoogheid. Intussen blijft het belangrijk om Kourissa in handen te krijgen. Op het moment, dat wil zeggen sinds gisteren, ligt hij in zwaartekracht aanpassing. Daar komt hij over drie dagen, zaterdag dus, uit. En dan vertrekt hij naar Venus. Het wordt uw taak hem daar te onderscheppen. Uitstekend, Hoogheid. Tenzij het kind in die drie dagen wordt gevonden. Dat is een hersenschim. Ik weet het niet, kolonel. Vergeet niet, ik heb Kurisawa twee dagen meegemaakt. Het is een competent geleerde. Ijdel dat wel, maar... Want hij bleef die oorversieringen or dragen. Maar in zijn vak onvergelijkelijk. Als hij beweert dat het kind nog leeft, ben ik geneigd hem te geloven. Ja, Hoogheid. Daarom laat ik het onderzoek hier op Mars ook nog steeds doorgaan. Maar... Ik heb de opdracht voor Venus. Ja, u gaat naar Venus. Krijg die Koersawa in de handen, kolonel, en breng hem hier. Ik heb voor u een rapport van onze inlichtingendienst over de agent die wij... Ach, Yukio. jo je hebt die oversieringen weer aangedaan. Vind je dat, Amethyst, werkelijk zo mooi? Oh, ik op het been, op Wat Kijk toch uit wat je doet. Oh, een hele kast heb je omgegooid. Ja, ik deed het expres. Ik zal je voorlopig maar geen hand geven. Lastig. Je kent je eigen toch? kracht nog niet. Oh, inspecteur. In die vier dagen dat wij in de cabine lagen, is er misschien enig nieuws? Ik ben bang van niet, mevrouw. Nog steeds wordt overal naar je zoontje gezocht. Tja, het is lastig. Deze, maar die heel verschrikkelijk ontzettende die van een import 3, die zit nou in de gevangenis, hè? Helaas, nee. Wat? Maar, Wat? Hoe is dat, dat nou mogelijk? Daar weet ik, ik niks de... van. Ja, het, is, het is erg lastig. Kijkt u maar in de krant. Ik ben onschuldig, zegt Imperdrie. Wat ligt hij? Ja. Ik was niet aan boord van Kurizawa's ruimteschip. Zo verklaarde Vorst Impair 3 aan onze verslaggever. Iemand heeft zich voor mij uitgegeven. Het is een complot van de federatie. Dat is niet waar, Yukio. We hebben ons niet vergist. Daarvoor hebben we te lang naast hem gestaan op het luchtvlot. Voor hij ons s'avonds om een ruimtelift vroeg. Hij is niet te grijpen. 1.3 nodigt de interplanetaire politie in zijn rijk uit... om aan te tonen dat hij niets te verbergen heeft... maar hij weigert de politie van de federatie. Ja, en de federatie op haar beurt... weigert de interplanetaire politie de toegang Mars. Met gevolg dat en de interplanetaire politie... en de federale politie niet in zijn rijkje binnenkomen... en hij intussen alle bewijzen kan vernietigen. Lastig. Ik vind dat er maar heel verschrikkelijk ontzettend stom geregeerd wordt... en helemaal niet zoals Batombo zou willen. <lacht> nee! Ik is... moet je me nou, niet meer heel ja. verschrikkelijk ontzettend uitlachen. Jullie wilden zelf dat ik Batombo leerde. Oh, we lachen je niet uit. Nou, in ieder geval... Uh, ja, Eileen? In ieder geval kunnen wij veilig naar Venus. In 3 heeft het nu te druk met zichzelf. U kunt meteen vertrekken. De maanregering biedt u een ruimteschip aan. Het staat startklaar op de ruimtehaven. GELUIDEN los. Zelfs als je het ruimteschip om de beurt bestuurt, blijft het toch saai, vind je niet, Joekio? -Jo? Moet je voorstellen, in de 21ste eeuw maakten de mensen er hun beroep van. <laughs> hebben ze een grote ruimtehaven op, op Venus, pap? Ze hebben helemaal geen haven. Hoe kan dat nou? We komen straks aan in een grote kunstmaan die om Venus draait. Op Venus zelf kun je geen haven bouwen. Het is daar veel te heet. Heel verschrikkelijk, ontzettend heet. Het is geen ster. Aan het oppervlak heerst de temperatuur rond de 500 graden Celsius. Vijf keer zo heet als kokend water, David. Ja. En vanaf de kunstbaan gaan we in een speciaal schip naar beneden. Missie 99 groep basis. Missie 99 roept basis. Ja, kolonel. Het ruimteschip van Kurisawa. Yukio, natuurkundige... Is zojuist op de Venusiaanse havensatelliet Kunstmaan 73 aangekomen. Rapport ontvangen, kolonel. Neem contact op met onze agent op proefstation 14. Order ontvangen en begrepen. Houd ons op de hoogte. En het is van daar. mevrouw Vrouwliep en mevrouw Milhill, dat ik een zeer gedetailleerd verslag wens over de schade die Kourisawa op ons groene grasbedekte Ganymedes veroorzaakt heeft. Aan de ene kant van u, mevrouw Frommliep. Een diepgaande analyse van de psychische schade... die veel moeders en eventuele kinderen hebben opgelopen. Er is leed toegebracht dat niet vergeten mag worden. Ik heb uw richtlijnen begrepen, excellentie. Aan u, mevrouw Milhil de materiële schade in kaart brengen. Welke onkosten moesten door de regering gemaakt worden? Wat was de schade aan onze economie? Wat was de schade ten gevolge van ongelukken? Er Wat voor gezorgd? Ik zal hem. We moeten met z'n drieën zorgen... dat de rechtbank... niet om een veroordeling van Kurisa waarheen kan. Het was het achtste deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Vesierone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek... David door Olaf Wijnands... Aileen door Corrie van der Linde. De psychiater was Frans Somers, de presidenten Joke Reitsma-Hagelen... Voetman Hans Vierman. In werd gespeeld door Frans Wasen... Twee overvallers door Hans Hoekman en Kees van Ooyen, een verpleegster door Gerry Mantel. De telefoonstem was Herb Orizant en een maanpolitieman werd gespeeld door Joop van der Donk. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernhard van Beurde, Technische Realisatie, Jan Bosboom, Weer Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leupler.